3 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering van premier Rutte over de positie van minister Leers. Vanochtend meldde de Volkskrant dat de PVV in het katshuisoverleg heeft gevraagd om vervanging van Leers als minister. PVV-leider Wilders zou Leers te slap vinden. Het bericht wordt door allerlei betrokkenen ontkend, onder andere door Wilders zelf. De Rijksvoorlichtingsdienst noemde het complete onzin. D66-Kamerlid Schouw. Daarom vraag ik de premier klip en knaar uit te sluiten... of de positie van minister Leers besproken is in de katshuisonderhandelingen. of dat de positie van minister Leers in een andere setting... buiten het katshuis, maar wel met deze onderhandelaars, is besproken. PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren... sluiten zich bij het verzoek van D66 aan.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 William van D. werd niet alleen voor betrokkenheid bij de strandrellen veroordeeld. Op kerstavond 2009 heeft hij tijdens een andere vechtpartij iemand tegen het hoofd geschopt die later overleed. Dit werd door de rechter als poging tot doodslag beoordeeld. In beide gevallen is het zulk buitensporig geweld dat het uh, is te lastig gelegd als uh, poging tot doodslag. En daarvan zegt de rechtbank uh, dat klopt. Als je op deze manier iemand mishandelt, dan uh, neem je willens en wetens. Dus het risico op de koop toe dat je, dat je iemand daarmee doodt. De officier van justitie had 26 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Omdat de man niet eerder tot een celstraf was veroordeeld... besloot de rechter een deel van de straf voorwaardelijk te maken. KPN en T-Mobile helpen Vodafone om de telecomstoring bij het bedrijf op te lossen. Vodafone kampt in de Randstad sinds vanochtend vroeg met een grote storing. Het mobiele telefoon- en internetverkeer is daardoor vrijwel onmogelijk. Zo meldt de gemeente Delft dat ze grotendeels afhankelijk is van Vodafone. Veel diensten kunnen daardoor niet meer met elkaar communiceren. Ook het midden van het land ondervindt hinder. Grote klanten van Vodafone eisen opheldering over de storing. Ze willen weten waarom er geen backup systeem was voor noodgevallen. Sommige bedrijven overwegen een schadeclaim in te dienen. In Rotterdam is de stroom bij ongeveer 10.000 huishoudens uitgevallen. Volgens netbeheerder Stedin zijn de problemen het grootst in het westen van de stad. De stroomstoring betreft het gebied in de omgeving van het Marconiplein en de wijken Middelland en Nieuwe Westen. En uh, wij schatten dat er ongeveer uh, 10.000 huishoudens last van hebben. Steden heeft problemen met het verzamelen van informatie... omdat monteurs via het netwerk van Vodafone bellen met het controlecentrum. Ook het openbaar vervoer in Rotterdam heeft last van de storing. Veel trams rijden niet meer. Natuurmuseum Friesland heeft de jaarlijkse museumprijs gewonnen. Het museum krijgt 100.000 euro. Daarvan mag een kwart vrij worden besteed. En de rest moet gaan naar natuurprojecten van het museum. Ruim 41.000 mensen brachten de afgelopen twee maanden via internet hun stem uit op het museum... dat ze het meest aansprekend vinden voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Natuurmuseum Friesland krijgt 34% van de stemmen. Het weer bewolkt. In het hele land kans op buien. Temperatuur 6 graden in het noorden tot 14 in Limburg. Morgen droog en af en toe wat zon. ANDB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, de ring Amsterdam West, richting Zaanstad. Voor het knooppunt Kromplein, 2 kilometer. Op de N15 A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Alfred Briele en Spijkenissen 5 kilometer. Verderop nog eens 3 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht West en hardingsveld giesendam 3 kilometer. Daar staat een auto stil. De linker is dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een bijzonder verhaal van Rebecca... die ooit voor 12.000 dollar werd verkocht als seksslavin en nu een nieuw leven heeft opgebouwd in een Nederlands polderdorp. En straks gaat Jozef Afkari in onze dagse opinierubriek een appeltje schillen. Jozef, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar wil jij het over hebben? Nou, ik wil een appeltje schillen met uh, een lid van uh, de Tweede Kamer van GroenLinks, Arjan Lefazet. Mm -hmm. Hij maakt zich zorgen uh, over uh, ontwikkelingshulp. Nu dit kabinet meer gaat uh, snijden in het budget. En ik denk dat we juist blij moeten zijn om eens uh, stil te staan bij de zin en de onzin van het geven van ontwikkelingshulp. Zo, Jozef, dat is nogal een stelling. Ja, <lacht> daar ga ik met hem uh, bespreken. <lacht> Oké, okay, dat gaan wij <lacht> straks doen. Maar eerst duiken wij in de akelige wereld van de vrouwenhandel. Exodus. Hoe een mens vastzit. Je had geen vrijheid van mening. Ze hebben heel veel mensen ook vermoord. En vrijkomt. Als je terug gaat kijken, heb ik wel het idee dat ik heel diep in die put zat. En dan ben ik uitgetrokken. Het is een kans om te vluchten. Toen heb ik mijn tas uit die balkon gegooid. Deze week in Dit is de Dag. Persoonlijke verhalen van bevrijding. Exodus. Het is bijna Pasen, een feest dat meer inhoudt dan de Paashaas en de woningboulevard. Christenen vieren dat Jezus de dood overwon. Joden vieren met hun Pesachfeest de Exodus, de bevrijding uit Egypte. En dit jaar vallen Pasen en Pesach samen. Daarom in de dag verhalen van mensen die hun eigen Exodus meemaakten. Vandaag het derde en laatste deel, Rebecca uit Nigeria, ontsnapt aan haar mensenhandelaren. Ik word bedreigd uh, met voodoo. Ze, ze hebben meteen uh, mijn nagels, en mijn haar en mijn private part alles afgeknipt. En uh, ze heeft mij meteen gezegd, voor ik naar het werk ging, ze zei dat als ik uh, probeerde te ontsnappen, dan gaan ze meteen uh, me doodmaken. Rebecca uit Nigeria is 18 als ze een stel jongens ontmoet... die een au pair zoeken voor een Nigeriaans gezin dat in Nederland woont. Voor een jaar en de reis wordt betaald. Rebecca wil haar moeder verrassen, vertelt niks... en stapt na een paar maanden in het vliegtuig naar Nederland. Ze komt inderdaad in een keurig gezin terecht met kleine kinderen in Helmond. Tot op een avond een telefoontje aanhoort in een stamtaal die ze kan verstaan. Toen ik eh, bijna twee weken als au pair werkte, hoorde ho ik eh, ze op de telefoon praten van over een meisje en een bedrag. En toen zei ze dat ik naar Italië moest. Ze hebben mij voor 12.000 dollars verkocht aan de mevrouw. Zo vertelde Rebecca haar verhaal zes jaar geleden. Timide, ontsnapt uit de hel. Min of meer veilig achter de gesloten gordijnen in een Nederlands huis. Intussen is Rebecca dertig en ligt die tijd ver achter haar. Fris en vrolijk opent ze de voordeur. In haar rijtjeshuis in de polder slingert nou kinderspeelgoed... er staat een keyboard en de zon schijnt naar binnen... Rebecca maakt er iets van, samen met haar twee prachtige dochters. Nou, nu ga ik even mijn, uh, mijn dochter ophalen van school. Die komt uh, zo meteen uit school. Goed. Is de school ver weg? Niet zo erg. Nee? nee, helemaal niet ver. J Jullie <laughs> hebben hier fietsen in de gang staan. Ga je niet op de fiets? Nee. nee. nee. <laughs> We gaan lopen, omdat het uh, lekker weer is ook. Hè? Ik heb deze gemaakt. Ja, mooi. Wat is En dat achterop? Dan? Is, dat... Nee. is dat een hondje? Ja. Leuk. Ik vind het een hele mooie kleur. Ja. En, nou, uh, en achterop? Um, volgende week donderdag moet ik bestek en bord en tas meenemen. Deze... Lopen naar huis en als de meisjes gegeten hebben gaan ze buiten spelen. Tijd om bij te praten. En ze vertelt met veel gebaren zodat haar vrolijke armbanden en kettingen meetinken. Maar eerst terug naar het donkere begin. Wanneer kreeg ze nou eigenlijk door dat ze voor betaalde seks naar Italië was verkocht? Op het moment dat ik daar kom in Italië... dan heb ik het uh, echt... Uh, gewoon dezelfde dag dat ik daar aankom. Oeh, Toen moest ik gelijk van uh, zijn mijn gezicht smeren. Met, <laughs> ik ben niet iemand die graag uh, zoveel met keuven heeft. Dus dat was uh, wel heel eng. En dat je nog echt. Dat, dat je. gewoon. Ga, dat ze, ze jouw lichaam gaan verkopen nu. En dan gaan ze jou opmaken, heel veel. Eh... Het roertje. Dat was heel eng. Dat was heel eng. Dat zit ik gewoon te shaken. Ja, echt waar. En je werd met voedsel bedreigd? Ja. Dat is wel heel eng, want zoiets heb ik nooit gezien en meegemaakt. Ik, het was. Ik was echt in sch schok voor uh, een hele lange periode. Je, je werd in een kamer gevangen gehouden overdag? Ja. Je mag niet praten met elkaar. Met je slaapt in de, in de toilet. Slapen in het toilet? Ja. Met een met matras op de grond. Ze wil poepen, gaat ze gewoon poepen. Loopt die over jou heen. En je bent en... eigenlijk gewoon verkracht, al die tijd? Ja. ja, klopt. Hoe lang heeft dat geduurd? Het heeft acht maanden geduurd. In welke plaats in Italië was het? In het noorden, in het, het zuiden? Dat weet ik verder niet, maar het was wel in Ferrara, een dorpje. Nou, dorp. Ferrara, zeg je? Ferrara, ja. Uh, ze begint mij te slaan, en die andere meisjes om. Wie is die vrouw? Uh, die madame. Toen heb ik uh, mijn uh, tas, uh, wacht ik tot het tijd is om weer op straat te gaan prostitueren. En uh, toen heb ik mijn tas uit die balkon gegooid. En zij ging gelukkig die dag niet mee gelijk. Toen zei ik, ja, dit is een, uh, een kans om, uh, om te vluchten. En dat heb ik gedaan. Ja. Rebecca vlucht eerst terug naar de man die haar verkocht. Het was haar enige bekende in Europa. Maar hij zet haar opnieuw in als seksslavin. Nu in een luxe bordeelhotel in Duitsland. Met camerabewaking. En toen, uh, dat was eigenlijk dom van mij dat ik uh, gewoon weer terug uh, bij hun uh, ging. Hè? Ja. Dus jij ja, bent voelde... gevlucht, maar toen had je het eigenlijk nog stik benauwd. Want je wist niet waar je heen moest. Nee, nee dat weet ik niet. Is er een moment geweest waarop je dacht... ik moet naar de politie gaan met mijn verhaal? Ze hebben wel een ding gezegd. Als je naar de politie gaat, gaan wij je familie vermoorden. En dat wil je niet. Rebecca ontsnapt ook uit dit Duitse hotel. En na veel omzwervingen komt ze in Nederland met goede mensen in aanraking. Ze doet uiteindelijk aangifte... en krijgt getuigenbescherming met een tijdelijke status... Ze heeft dan al een dochtertje en is zwanger van de tweede. Toen wij haar in 2006 interviewden, was ze nog doodsbang voor de wraak van de mensenhandelaren en om uitgezet te worden naar Nigeria. Daar zouden bende haar zeker opsporen en haar of haar familie doden. Uiteindelijk kreeg Rebecca een permanente verblijfstatus en mocht in het schuilhuis blijven wonen. De gordijnen gingen open en na zeven jaar voelt ze zich er goed thuis. En hier ja, is echt een rustplek eh, geworden voor mij. <laughs> ja. wat, wat maakt je nu blij in je leven? Mijn kinderen, mijn kinderen de, ja, het feit dat ik ondanks alles die ik meemaak nog leef en uh, mijn kinderen zien groeien en uh, ja, dat is heel mooi. En je moeder, mis je die nog? Heel erg, ja. Heel erg. Ik heb uh, meestal geen uh, wee om haar te zien. Huilen, huilen. Echt, uh, ja, sommige perioden ga je... Ja, dan mis je haar toch. Uh, dan, uh, ja. Dat is heel moeilijk om haar... Uh, ja, zonder haar. Want soms heb je dat ook nodig gewoon. Weet je. Ja. Daar moet je van huilen weer. <laughs> Ja, ja. Dat zit diep, hè? Ja. ja. Mm -hmm. <slacht> huh. Wat maakt dat jij het volhoudt? God, God, want. Uh... Sommige dingen maak ik mee, dan, uh, dan denk ik, uh, ik zit in die situatie, ik kom nooit uit. Dan heb je, uh, ja, dan is jouw kracht, dan voel je dat je helemaal niet meer kan uh, doorgaan, zeg maar. Dan, dan, ja, dat is ook weer iets, uh, dan heb ik zoiets van, waar haal ik die kracht vandaan? En ik weet dat uh, God dat heeft gedaan. Die geeft mij steeds uh, een handje. He, om verder te gaan. Ja. Nu wil Rebecca alleen nog maar vooruitkijken. Haar dochters doen het goed op school. En vanmiddag heeft ze een afspraak op het gemeentehuis. Ze kan na een lange weg eindelijk de aanvraag voor haar naturalisatie tot Nederlander gaan ondertekenen. Ja, klopt. dan ga ik, uh, dan ga ik vandaag vragen. Ja op naar het gemeentehuis. Oké. Okay. Welkom. Dankjewel. We hebben lang op deze afspraak gewacht, dus ja. gaan we dat nu helemaal doen samen. Oké. Okay. Neem plaats. Nou, de kinderen zijn even aan het spelen. Ja. Vandaag gaat het verzoek van de naturalisatie ingediend worden. Ik heb alle formulieren voorbereid wat nodig is voor de naturalisatie. Ik loop het even met u door. Nou, de eerste formulier gaat eigenlijk om het verzoek tot naturalisatie tot Nederlander. En uh, even doorlopen of het allemaal klopt. Ja. ja, deze begrijp ik. Heel goed. Heel belangrijk voor u. Ja. De pen wordt overhandigd. Ja. En daar gaat hij je handtekening. Oké, ja, ja. Het te ja. is gebeurd. Ja, eindelijk, ja. <laughs> ja, he? hè? <laughs> voor, voor de kinderen. Ja, ja voor de kinderen ook. Want die randen staan er die ja, nou, ook gewoon Jij die staat de er de de vijf. Vijf. Ja, die staan hier keurig daar Nog één bevestiging van de IND en de handtekening van de koningin zijn nodig. En dan is Rebecca uit Nigeria met haar dochtertjes aan het einde van haar exodus gekomen in de Nederlandse polder. U hoorde een reportage van Geribos. Bos. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteke. Eva Cassidy, I know you by heart. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Jozef Asgari. Jozef, goedemiddag. Goedemiddag. Jij wilt hebben over ontwikkelingssamenwerking. Er zijn geruchten dat daar een miljard op bezuinigd gaat worden... van de 4,5 miljard die wij daar jaarlijks aan uitgeven. Mm. Uh, en dat vind je eigenlijk wel een goed idee, begrijp ik? Ja, in de Volksmond wordt het vaak uh, over ontwikkelingshulp gesproken. Dat is een heel ouderwets iets. Maar ik, ik vind het eigenlijk op zich wel goed dat we daarover praten. omdat uh, Er is eigenlijk nooit echt bewezen dat ontwikkelingssamenwerking... of ontwikkelingshulp echt zodanig uh, maakt. Omdat uh, het, het is een eeuwigdurend project... Uh, uh, soms met een minister als verantwoordelijke, nu hebben we een staatssecretaris en ik denk dat het een keer eens uh, goed zou zijn om het over het systeem te gaan hebben. Dus het systeem zoals het nu uitgevoerd wordt mm -hmm. uh, maakt dat arme landen heel erg afhankelijk worden van Westerlanden en ik weet veel betere middelen om arme landen minder arm te, te laten zijn. Ja, jij vindt dus dit wel een goed moment om daar maar eens een keer een discussie over te voeren. Juist. En met, ja. jij wil praten met uh, GroenLinks-Kamerlider Arjan Elfacet. Ja. Uh, goedemiddag, meneer Elfazet. Goedemiddag. Uh, ja, Jozef Akari heeft uh, uh, ideeën over hoe het anders moet. Klopt. Ja, kijk. Um... De discussie zoals die nu gevoerd wordt over ontwikkelingssamenwerking... daar wordt heel veel op één hoop gegooid. Um, kijk, het is heel mooi dat we Nederland een, een percentage hanteert... een mini-percentage hanteert uh, wat mee uh, beweegt met de economie. Gaat goed met de Nederlandse economie, besteden we wat meer. En gaat het slecht uh, met de economie, dan besteden ja, we gewoon automatisch 0, 0, 0, 0, 0, minder. 0,7 procent is dat, hè? Klopt. Ja. En um, kijk, één euro geïnvesteerd in, uh, in een ontwikkelingsland... daarmee bespaar je zeven euro aan noodhulp. Dat is een vorm van hele dure hulp. Dat zijn de doekjes voor het bloeden. En de grootste criticasters uh, van ontwikkelingssamenwerking... vinden juist die noodhulp zo goed. Terwijl dat juist de meest ineffectieve vorm is. Jozef, en dat er maar een ik, discussie ik, ja, zou maar... moeten zijn over het systeem... daar ben ik het met hem eens. Uh, okay. Ja, maar kijk, ik. weet je... Um, mijn ouders, hè, die hebben volgens mij veel effectievere hulp gegeven... door aan mijn familieleden gewoon rechtstreeks geld over te maken... He, om een eigen zaak te beginnen In Marokko, om... hè? In Marokko. Ja. ja, Marokko is niet een van die partnerlanden waar Nederland geld aan geeft, maar goed. Um, je zou kunnen denken, bijvoorbeeld, ga nou eens investeren in iets wat echt werkt. W wat ik vind werken, is als je zegt, nou, we gaan uh, um, de schulden kwijtschilderen, zoals we dat met Griekenland hebben gedaan. In ieder geval een deel, om de euro uh, te redden. Dat werkt. We gaan ze omscholen. We gaan echt een bijdrage leveren aan hun onderwijskwaliteit. Dat werkt. Uh, we houden rekening met wat ze wel kunnen. Dat werkt. Maar afhankelijk Maken door een, ja, een bepaald percentage 0,7 te handhaven. Ik denk dat dat geen uitgangspunt zou moeten zijn. Dus ik zeg: uh, we moeten af van het eeuwigdurend karakter van het uh, ontwikkelingshulp, want we samenwerken. Het moet integraal onderdeel vormen van alle andere ministeries, dat we, dat we daar serieus werk van maken. En we moeten ze bieden waar we goed in zijn. Onderwijs, Maar wat, wat, wat is nou jouw punt richting Arjan Nou, Ik wilde wel even reageren. Nou, echt... hij noemt ja. uh, uh, okay, nou juist uh, onderdelen. Um, hmm? uh, waar al uh, in, uh, juist aan gedaan wordt. Uh, er wordt heel veel geld overgemaakt door familieleden. Daar heeft hij een hartstikke goed punt. Dat gebeurt. Er wordt ingevesteerd in zaken die wel werken. Uh, uh -huh. Maar uh, ik ben het eens als hij zegt. Dat uh, we moeten veel meer kijken naar die structurele problemen. Van armoede, klimaatverandering. Ach you <laughs> Uh, zaken die, concreet voorbeeld die, geven? die juist politieke handelen wachten, uh, ja. nodig ja. hebben. Uh, mm -hmm. En wat je, wat je ziet in Nederland is dat we wel geld geven. Maar dat we juist het ontbreken aan juist dat politieke handelen. En zorgen dat uh, bijvoorbeeld uh, uit Afrika gaat via belastingontwijking. Uh, omdat multinationals niet hun belasting afdragen in Afrika. Heel veel geld via Nederland, via belastingparadijzen. stroomt gewoon terug uh, naar het westen. In plaats van dat het daar geïnvesteerd wordt. Mm. Yes. Yes. Da hey, dat zijn zaken yeah. waar je aan, uh, die je aan moet pakken. Asset. De dus, regering ja. verzaakt daarbij. Ik constateer, ik constateer even, door, ik praat even dwars door jullie heen... want ik constateer <gül> dat jullie beiden zeggen... we moeten het hebben over een aanpassing van het systeem, Jozef. Dus eigenlijk heb je Arjan Elfacet al overtuigd. Nou ja, kijk, en uh, iets anders wat ik hem uh, over streep wil trekken is... Uh, het is ouderwets om op deze manier hulp te, te geven. Ik, ik ben meer voorstander van dat je echt uh, uh, investeert in arme landen... dat je ze hun schulden echt uh, verlicht. En dat je ook heel kritisch kijkt naar die landen aan wie we nou hulp geven. Uh, neem nou eens Mali als voorbeeld. We stellen al heel lang strengere eisen aan die landen aan wie we geld geven. Maar Mali, daar is de pleuris uitgebroken. De militairen hebben de macht overgenomen. Uh, er is uh, iets gebeurd. Uh, misschien hebben we dat zelfs gefinancierd met, met het geld wat we daar naartoe hebben gestuurd. Dus ik denk dat dat niet werkt. We moeten andere manieren gaan vinden waardoor ze... Veel beter tot hun recht komen. Ja, meneer Alfa bent u daarmee eens of ziet u het nee, ja, anders? Kijk, de discussie die over ontwikkelingssamenwerking gevoerd wordt, die moet juist uh, heel erg feitelijk zijn. Uh, mm -hmm. Hier worden een aantal aannames uh, gedaan. Um, en um, kijk wat, wat, wat juist goed is. Mali is, is geen dat... aanname, hoor, dat is een realiteit. Mali... Nee, ja, als je kijkt naar hoe Nederland er internationaal voortstaat in vergelijking met heel veel andere landen... doen wij het mm -hmm. heel erg goed op, ontwikkelingssamenwerking. Daar worden we internationaal ook voor geprezen. Allerlei mm -hmm. lijstjes over de effectiviteit... daar, daar scoren wij veel beter in dan andere landen. Maar uh, ondertussen... Wij zijn ook het meest transparante land... als het gaat om ontwikkelingsgeld. Daar heeft GroenLinks zelfs in de Kamer hard voor mm -hmm. geknokt... Om, ja. uh, om al die geldstromen, zodat de, be de zagrijnige belastingbetaler en de Afrikaan <laughs> die geldstromen kan volgen, juist om maar te controleren de dat het economische... goed wordt besteed. Ja. O, o, even, ik wil even naar die 0,7 procent. Ja. Uh, ja. Want Jozef, uh, jij zegt die 0,7 procent, dat moeten we loslaten. Ja, ja. ja we moeten het gewoon loslaten. Arjan LVZ, uh, uh, ja. Ja, als ik het goed heb begrepen, zegt u nee, dat moeten we handhaven. Zolang wij uh, niet uh, daadwerkelijk politiek, internationaal uh, uh, streven naar een politieke, structurele oplossing... voor het voorkomen van conflict, voor het voorkomen van crisis, klimaatverandering uh, te bestrijden zal je dus ontwikkelingssamenwerking moeten blijven geven. En maar ik denk dat zo'n percentage zo'n percentage is meer een soort signaal, uh, ook aan andere landen. Kom nou over de streep, zorg dat je je bijdrage en je verantwoordelijkheid neemt voor de internationale ja. mondiale okay, problemen nu, nu naar die we op dit moment hier ja. is. Ja, 10 Jozef, 10 dus punten. handhaven die 0,7? Jij zegt van niet. Nee, nee, dat, dat is helemaal niet nodig. Uh, gewoon afhankelijk van de situatie en, en, en de hulp en de behoefte die er is. Maar even iets over iets anders. De economische restricties. Uh, Europa bouwt een fort om zich heen, zodat arme landen uh, niet altijd hun producten hier kunnen afzetten. Ja, laat staan misschien rijst of bananen nou, daar doen ze dan wel niet zo moeilijk over. Maar ik denk, daar haal je toch veel meer winst uit... als je Klopt. ervoor zorgt dat er eerlijke handel is. Dus ik denk, waarom investeer je daar nou niet in? Van... Waarom ga je ervoor zorgen dat je elk jaar 0,7 van die zegt, restricties naar beneden nou haalt? Juist waar GroenLinks al jaren uh, op let... Al jaren streven wij naar eerlijke handelsregels. Zodat ja. Afrikaanse landen uh, veel beter op hun eigen benen kunnen staan... door zelfhandel te drijven. Uh, dat je die handelsbelemmeringen ontneemt. Dat je uh, uh, wat doet aan de strenge controle van internationale wapenhandel. Dat daar, uh, want daar heeft heel veel corruptie in plaats. Dat je daar juist streng op bent. Dat je het mogelijk maakt om uiteindelijk mensen op hun eigen benen te ja. laten staan. Nou, volgens de mij, de volgens, mij, Jozef, uh, volgens ja. mij, Jozef, zijn jullie het redelijk eens als ik dit zo hoor. Nou, ik denk dat waar we het niet over eens zijn... is uh, dat handhaven van 0,7. Ik, ik ben niet zo'n uh, strenge fundamentalist daarin. Ik denk dat we het best wel kunnen loslaten. We moeten kijken echt naar het systeem. Werkt het? Maar daar is meneer Alvazet het ook over eens. Dus ja, ja, ja, het enige is we elkaar toch... Het, het enige, het enige <laughs> punt van verschil is wel of niet... vasthouden of loslaten van die 0,7. Goed, Nou, daar moeten jullie dan samen nog maar eens over doorpraten. Hartelijk dank, Graag. Arjan Alvazet van GroenLinks... en Joost okay, van voor het schillen van dit appeltje. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Nu Dan kunt u reageren of iets teruglezen of terugluisteren. Radio 1 gaat zometeen meteen verder met de Villa VPRO, Tesselblok en Geo Gomscher. Goedemiddag. Hallo Thijs. Waar gaat het over? De berichtgeving over minister Leers. Is er door oh ja. Wilders nou wel of niet om zijn hoofd gevraagd? Volgens politiek commentator Max van Wezel heeft dit alles te maken... met de mediastilte die uitgeroepen is door het kabinet...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 In Rotterdam is de stroom bij ongeveer 10.000 huishoudens uitgevallen. Volgens netbeheerder Stedin zijn de problemen het grootste in het westen van de stad. Monteurs van Stedin kunnen niet met elkaar communiceren... en ook niet met het controlecentrum als gevolg van de storing bij Vodafone.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan files op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en over het Haarlem-Zuid twee kilometer. Bij Haarlem-Zuid zijn twee rijstroken dicht. Dat heeft te maken met een aanrijding op de N205. Ook een lange file op de A15-Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen zes kilometer. Bij Spijkenissen is de rechte reisrook dicht was ook een, een probleem op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam nog 10 kilometer. stond een auto stil op de reishok. Die weg is weer helemaal vrij. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger -Joghe. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Tot half vijf zijn wij bij u hier op Radio 1. Na weer een rondje voorverkiezingen in de Verenigde Staten... lijkt het erop dat Mitt Romney echt de republikeinse kandidaat wordt... die het in november op gaat nemen tegen president Obama... bij de presidentsverkiezingen. Moet conservatief Amerika daar blij mee zijn? En moet Obama het ergste vrezen? Daarover en over veel meer na vier uur in Bureau Buitenland. En daarvoor de achtergronden bij de militaire koep in het West-Afrikaanse Mali. Metropolis Radio onderzoekt de homo-emancipatie... In Zuid-Afrika. En er is een overheidsmunt uitgebracht. ter ere van 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije. En daar is geheimzinnig gedoe over. Blijf luisteren dus en wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site VilaVPRO.nl. .no. Dit is Radio 1, Villa, VPRO. Heeft Gert Wilders maandag in het Katshuis nou wel of niet gevraagd om het hoofd van minister Leers van Immigratie? Met dat bericht namelijk open in de Volkskrant vanmorgen. De Rijksvoorlichtingsdienst, Verhagen en wilde zelf ontkennen in alle standen. Chef parlementaire redactie van de Volkskrant, Raoul Dupré, zei vanmorgen. Ik had niet anders verwacht, maar het bericht klopt voor 100 procent. Max van Wezel, politiek commentator en collega-presentator. Uh, hallo, goedemiddag. Hallo. Uh, uh, uh. Wat zegt jouw politieke water? Uh. Wat is hier nou aan de hand? Ja, het kan allebei waar zijn. Hè? Kijk, als je het Volkskrantstuk van vanochtend goed leest, staat daar wel heel vaak het woordje zou in. Wilders zou maandagavond tegenover premier Rutte en vicepremier Verhagen hebben geopperd Leers weg te sturen. Mm -hmm. Het vertrek van Leers zou in de gedachtegang van Wilders een zoenoffer voor de PVV moeten zijn. Dat ja. staat eigenlijk niet. Het is gebeurd. Het zou gebeurd zijn. Nee. Tweede, bij onderhandelingen moet je denk ik erg verschil maken... tussen wat uh, officieel aan tafel is gezegd... dus deel uitmaakt van het onderhandelingsdossier, zoals dat heet... en dingen die je tegen elkaar uh, in de tuin en, en, en bij een sigaretje zegt. Uh, de, de, iets kan informeel gezegd zijn... Iets kan gepost zijn zonder dat het officieel deel uitmaakte van de onderhandelingen in het katshuis. Ja, dan kan de Rijksvoorlichtingsdienst met droge ogen zeggen: dat is niet gebeurd. Ja. Nou, maar die reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst maakte namelijk dat je meteen denkt: zou er toch wat zijn? Want waarom gaat de RVD nu zo ongelooflijk, nou bijna overdreven, hard en nog eens en nog eens zeggen dat, het, uh, uh, dat er geen sprake van is geweest? Waarom? Ja, dat heeft iets met de stijl van uh, premier Rutte te maken, denk ik... Uh, die, die wat, wat, wat directer is dan vroeger bij Balkenende en Kok het geval was. Kijk, de Rijksvoorlichtingsdienst is gewoon premier Rutte. Dat zijn gewoon de ambtenaren van premier Rutte. Hm. Dus dat is een beslissing van premier Rutte om te zeggen... ik spreek dit onmiddellijk tegen. Ja. Mm -hmm. ja, toen we elkaar eerder vanmorgen spraken, Max... toen zei je ja, dat de RVD zo ontkent, daar zit iets. Dan is daar echt iets mis met het bericht. Nou ja, ik vind het... Uh, ik ga geen moreel oordeel over, over collega's... Die nee, daar gaat ken, het ook niet spreken, over. Maar, gaat... ja. maar ja, ik vind het wel hoogspel als je gisteren aankondigt... we hebben dampend nieuws uit het Katshuis. Dan moet je niet komen met een stuk uh, op basis van het zou dit en het zou dat. Dan moet het er harder zijn. En uh, goed, de, de chef ten Haag, Raoul de Pre van de Volkskrant zegt... Uh, wij zijn zeker van onze bronnen, maar... Ja, eigenlijk moet je een afspraak met je bronnen maken van als de integriteit van onze krant vervolgens wordt aangevallen, komt dan uit de coulissen, dekken ons. Ja, maar en dan dus, gaat een ja, bron zeggen, je dan je mag je mij niet gebruiken. Dat... Ja, maar dan kun je het misschien toch beter niet publiceren op deze manier, groot op de voorpagina. Ja, nee, je, uh, je moet je natuurlijk als kranten van bewust zijn dat je dan uh, Wilders en Verhagen en Rutte en de Rijksvoorlichtingsdienst over je heen krijgt. En dan is zeggen van wij zijn ze toch zeker van onze bronnen, maar ja... We zijn anoniem een beetje mager. Ja, uh, maar ik heb de indruk, maar je moet maar zeggen of het juist is of niet, Max. Ik heb de indruk dat de parlementaire pers er wat uh, harder op zit. Uh, tijdens deze beraadslagingen. Nou, ik heb de indruk dat de parlementaire pers uitgerongerd raakt. door, door drie, vier weken mediastilte. Uh, Dan krijg je dit soort zaken, bedoel je. Dan gaan dit ja. soort dingen gebeuren. Ja, dan krijg je natuurlijk dat, uh, dat, dat de parlementaire pers wat meestal hele nette mensen zijn. <lacht> het euh, is toch nog een maar eens gezegd. Een, zo is het. Nee, maar toch een beetje als een uh, rellende bende, bende schooljongens gaat gedragen. Uh, je, je hebt gewoon na een paar weken het gevoel van uh, ik, ik word qua informatie uitgehongerd. En, uh, en dat pikken we niet. Uh, we, we gaan eens kijken wat voor gaten we in... Uh, in het kathuisoverleg kunnen schieten. En ja, dan krijg je een beetje dit soort dingen. Als ze nou gewoon de pers op de hoogte zouden houden. van dit staat op de agenda. Hier zijn we ongeveer mee bezig. Ik begrijp ook wel dat ze geen. ...details over financiële onderhandelingen kunnen geven. Maar uh, vorige kabinet, uh, uh, Paars en zo... ...toen was er wel uh, elke avond een soort briefing... ...van de hoofddirecteur van de Rijksvoordigingsdienst... ...die de pers iets zei over de sfeer... ...of, of Polkestein en Wallagen en de Graaf kwamen... ...aan het eind hm. van de middag... Uh, vertellen wat er ongeveer gebeurd was en hoe, hoe ver ze gevorderd waren. En door, de, door die gekte van die mediastilte of radiostilte of hoe ze het noemen, uh, krijg je natuurlijk heel veel speculaties. Dat roepen ze eigenlijk over zichzelf als de politici. Ja, ja, ze, ze kunnen eigenlijk beter één keer in de zoveel tijd een niet zeggende persconferentie houden. <hijen> Dan hou je het wilde beest van, de van, van een par parlementaire pers hou je rustig. Nou ja, je kunt iets over de voortgang zeggen, van het waren inderdaad ook een beetje Kafka-achtige briefings vroeger, yeah. maar ze waren er wel elke dag. Mm -hmm. En je, je zit als parlementair journalist nu totaal in het duister te tasten. Yeah. Waar zitten ze ongeveer, uh, hoe lang gaat dit nog door, waar gaat het eigenlijk over, yeah. alles is geheim. Yeah. En dan krijg je een sfeer van uh, roddel en achterklap. Ja, precies. Dus we kunnen meer, meer verwachten. Even nog over de staart die dit affairetje misschien nog gaat krijgen. Stel dat het ooit naar buiten komt, dat het wel waar is... dat Geert Wilders wel gevraagd heeft om het hoofd van uh, Leers. Dan is het natuurlijk Exit Leers. Maar is het dan ook Exit Rutte 1... Nee, dat zou heel ernstig zijn voor uh, de directie van de Rijksvoorlichtingsdienst, want die hebben vandaag officieel namens Rutte verklaard, uh, het is niet gebeurd. Maar goed, ik ga, ik ga ervan uit dat het daar geen amateurs zijn en dat die niet zomaar iets ontkennen wat wel gebeurd nee. is. Dus nee. ik denk dat het toch wel, wel te sprake is geweest, maar op het gazon... marge, Ja, gereed, precies, niet op de locatie. Niet op tafel, ja, niet dus... op de niet in het katshuis. En dan ja. zit het hem dus eigenlijk in dat, in dat woordje, op het katshuis, in plaats van ja, in de tuin moet... of op de stoep bij Albert Heijn. Ja, ja, maar dat moet de Volkskrant dan toch moet niet zijn hand over spelen, want de Volkskrant vanochtend schrijft al degelijk maandagavond in het katshuis. Ja. Ja. En ja. is het misschien nog, dacht ik, en ik, het feit dat het artikel geschreven is, onder andere door een van de defensiespecialisten van de krant, toch een teken dat er daadwerkelijk oorlog is in het katshuis, of gaat dat ook alweer te ver? <laughs> Nou, het, het, het, ik vind het een leuke vraag. Uh, het verbaast me wel, het heeft twee ondertekenaars het stuk. En één is een collega van de Volkskrant die inderdaad echt de formatie al wekenlang volgt. En de andere is de defensiespecialist. Dus ik zat inderdaad zelf te denken van, het is maar dat ik weet dat Hans Hille tegenwoordig boven de partijen staat. En die doet dit soort dingen vast niet meer off the record. Maar Vroeger het, het deed hij dat, op... hè? Vroeger deed hij het wel. Doe maar... hij sug jij suggereert wat ik denk dat jij suggereert, Max. Nou, ik vind het wel raar dat de defensie-expert uh, ja. een stuk schreef over, uh, over wat er kennelijk binnen het overleg uh, ja. gaande is. Hé, hey, wat zegt over Water? Krijgt dit nog een staart? Nou, mijn water zegt dat, dat, dat de vele keren dat de pers een beetje snel door de bocht is gegaan de laatste weken een staart krijgt. De NRC heeft vandaag officieel excuses aangeboden voor het uh, artikel over Prins Friesho. Oh, uh, de volkskrant wordt nu toch aangevallen op jullie zijn veel te kort door de bocht te gaan. Dus ik denk wel dat er een stevige discussie komt over: gaat de pers niet te kort door de bocht? Ja, oké, okay, Max van Wezel, dankjewel. We hadden het over de berichtgeving rond minister Leers.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 Tijd voor Metropolis Radio en dat staat deze hele week in het teken van homo-emancipatie. Gisteren kon u horen dat het met de homo-emancipatie in Nepal verrassend goed gaat. Een handje geholpen door enkele hindoe-goden. Hij zegt dat er dus meerdere hindoe-goden zijn die zelf homoseksueel of transseksueel zijn. En dat helpt om het acceptabel te maken onder de mensen. Maar dan Zuid-Afrika. Op papier is het het meest tolerante Afrikaanse land... als het gaat om homoseksualiteit. In de grondwet van 1996 is discriminatie... op basis van seksuele oriëntatie verboden. En sinds zes jaar heeft het land het homohuwelijk. Maar de wetten op papier zeggen niets over de realiteit. Alice van Gelder doet verslag. Zondagochtend in Johannesburg... Er klinkt gezang uit veel kerken, maar ik ben een hele bijzondere kerk. Een kerk waar Jezus geen wit gewaad draagt, maar een regenboog. 26-jarige Siza gaat naar deze kerk toe. Waarom hier? Because it's, uh, it's more accepting of our lifestyle. And yeah, that's why that's the main reason I go. De meeste kerken zijn gekeerd tegen homoseksualiteit deze kerk is er juist voor lesbiennes, biseksuelen en homoseksuelen uit Johannesburg. Wij horen van Zuid-Afrika dat het een vrij land is. Je wordt beschermd in de grondwet, maar er is dan dus toch nog veel veroordeling. Very much there's still homophobia Yes, We have in theory a good constitution, but it it still happens. People are not as accepting. Als het uh, wat, de idee dat iedereen heeft out there dat this we zijn accepteerd. Yes we zijn legally theorie, maar de homophobie is very rife. De homo haat gaat ver, zegt Ziza. Zuid-Afrika wordt opgeschikt door moorden en verkrachtingen van lesbiennes. Samen met murders and rapes. Voor vrouwen is murders and rapes. Ik heb de homofobie You know. Een van de slachtoffers is Lungile, een lesbische vrouw van in de twintig. uit een township zo'n drie kwartier rijden van de kerk. My is also Samen met een lesbische vriendin werd Lungile onder bedreiging van een pistool een grasveld ingedreven, waar ze zich uit moest kleden en werd vastgebonden. To the field, tied us up, stripped us naked. he, he was like. De dader bleef haar maar vragen. Waarom kleed je je als een man? Waarom draag je een boksershort? Vandaag ga ik je laten zien dat je een vrouw bent. Ik was machteloos, zegt Lungila. Ze was geblinddoekt. maar ze kan zich goed herinneren... hoe ze zijn riem open hoorde gaan. Er wordt veel verkracht in Zuid-Afrika. Maar Loongile werd specifiek verkracht omdat ze lesbisch is. Omdat ze zich te mannelijk zou gedragen. Omdat ze niet past in een traditioneel idee van hoe een vrouw zou moeten zijn. There's no there's no space for us in this country. Why do we always have to come and ruin things for them? As men, we take their women and all of that, you know. In Zuid-Afrika is er zelfs een naam voor correctieve verkrachting. Verkrachting met het idee dat je iemand kan corrigeren en hetero kan maken. Longhiele kijkt iedere dag achterom. Ze plant waar ze naartoe kan gaan, op welk moment van de dag, zodat ze veilig is. Dat geldt ook voor lesbiennes die persoonlijk nog geen slachtoffer zijn geworden. Ook zij zijn bang. Zisa bijvoorbeeld zoekt haar veilige haven in een onverwachte plek in de kerk. And when I look at the things that I have gone through, when I look at the things that... And here for you, is this a place to, to go for you where you kind of feel safe? Yes, I feel very, very safe. I don't have to worry about anything. Because with our lifestyle, you worry. You decide, you pick places where you go. Because, you know, not every place is as accepting. So you kind of... En morgen gaan we in Metropolis Radio naar China. Daar is homoseksualiteit een groot taboe. Om toch samen te kunnen wonen hebben homo's en lesbiennes een truc bedacht. Over de trouwerij maak ik me niet zoveel zorgen, zegt Xiaoyu. Het is meer hoe het daarna verder moet. Overal in deze buurt woont familie. En morgen kunt u horen welke slimme list hierachter zit. De militaire junta in Mali, die op 22 maart de macht overnam, heeft de wind behoorlijk tegen. West-Afrikaanse buurlanden hebben het land namelijk keiharde economische sancties opgelegd. En Amerika die heeft zich daarbij aangesloten en dat deed het land gisteren. De aanleiding voor die koep is de situatie in het noorden van het land. Het Milanese leger wordt daar onder de voet gelopen, min of meer, door de Tuareg. Dat is een eeuwenoud woestijnvolk wat daar zijn thuisbasis heeft. Ze hebben inmiddels het hele noorden ingenomen, inclusief de legendarische stad Timbuktu. En ze konden dat doen omdat ze ineens enorm goed en veel beter bewapend waren, eigenlijk, dan het Milanese leger. Omdat een aantal Tuareg-strijders vanuit Libië terugkwam. Heel veel Tuaregs zijn daar ooit heen gegaan om voor Gaddafi te strijden. En en dat is nu over daar. En keren weer naar huis met wapen en al. Um, Gerbert van der A, hartelijk welkom. Dank je wel. Jij bent historicus en journalist... gespecialiseerd in Noord- en West-Afrika. Even over, over uh, voordat we over die Tuareg zelf gaan praten. Je bent een maand geleden nog in Libië geweest... bij Tuareg's die daar nog wel zijn. Die dus niet naar huis zijn gegaan om daar te vechten. Ja. Die ja, worden in... toch met de nek aangekeken, denk je, denk je dan? Ja, dat, dat, dat dacht ik ook een beetje. Maar dat, dat, dat viel dan wel mee. En het, het, ik, ik was in het zuidwesten van uh, Libië... waar inderdaad de Touaregs leven verspreid over vijf verschillende landen. Mali, Niger, Algerije, Burkina Faso en Libië. En uh, in, het, in het zuidwesten van Libië heb je dus uh, een, ja, een, een, een, een stad Sepha... Waar, waar heel veel immigranten wonen... die 30, 40 jaar geleden uit Mali en Niger daarheen zijn getrokken, omdat er toen ernstige droogte was in, in de Sahel... en ze al hun kamelen en geiten kwijtraakten. En op zoek naar een beter leven zijn ze toen in, in Libië beland... waar Kadhafi zei van, ja kom maar hier, ik help jullie. Jullie krijgen van mij een baan in het leger. En Kadhafi had natuurlijk heel veel geld door, door de olie-export. Mm -hmm. En uh, dus die, die Touareg konden op die manier hun, hun levensstandaard uh, enorm uh, verbeteren. Um, maar ja, uh, dus die hebben allemaal inderdaad voor Gaddafi uh, gevochten. Maar uh, ja, nu Gaddafi weg is, zeggen ze dan van... ja, we hadden eigenlijk ook allemaal een hekel aan Gaddafi... want wij zijn Berbers en we mochten onze eigen taal niet eens gebruiken. Want dat is een andere taal dan, dan de Arabische taal. Dus uh, ja, we, we, we vochten wel voor hem, maar dat was om geld te verdienen. Zodat we onze familie en onze ouders in, in Mali nog wat geld konden sturen... Zodat dat die mensen niet omkwamen nou, ja. van de honger is overdreven. maar als je als je bijvoorbeeld ziek was kon je vaak niet het ziekenhuis betalen. En doordat ze dan familie hadden in in Libië konden die konden de touareg familie in Mali wel naar wel naar een ziekenhuis als ze ziek waren. Ja. Ja. Kom naar Mali. Uh, ja, ze, ze komen terug. Ze gaan terug naar Mali. Althans, de toereks die uit Mali kwamen. Mm -hmm. Oorspronkelijk. Hè, die gaan naar hun uh, route terug. Zeg ja, maar. een groot gedeelte is inderdaad teruggekeerd met, met heel veel wapens. Dus de militaire leider van die, van die Toerek-opstandelingen in. Uh, in het noorden van Mali, dat is uh, Mohammed Najim. En ja, die was tot, tot afgelopen zomer... was die kolonel in het leger van uh, Gaddafi. Dus die heeft ja, bijna tot aan het eind... Heeft aan de zijde van Gaddafi gestreden. Tot, totdat hij inzag van ja, dit, is, uh, dit valt niet meer te redden. Dit, ja. dit gaat Gaddafi verliezen. Dus toen hebben ze met een aantal andere touareks... hebben ze nog snel uh, uh, zoveel mogelijk wapens... uit allerlei pakhuizen van Gaddafi uh, <lacht> achterover gedrukt. En echt kolonnes zijn toen richting, uh, richting, huis Ma gegaan. richting Mali even... gegaan. Naar uh. gegaan. Ja, ja. En, en daar, want nu komen we bij de koep van de afgelopen dagen, dat nieuws. Uh, in dat noorden van het land zijn zij daar dus aangekomen met al die wapens. En eens waren ze waren dus hartstikke goed bewapend. Ja, en zijn dat, dat ging... gaan doen wat ze al jaren willen. Namelijk eigenlijk een eigen vrije staat bevechten daar ja, in het noorden. Bij onmiddellijk, hè? Zijn ze dat gaan doen? Ja, dat was in, in begin januari. Is, is die opstand, uh, ja. zijn de eerste. Menaka, een stadje in, op de grens met Niger in het noorden van Mali, dat is als eerste veroverd. En daarna hebben ze inderdaad vrij snel uh, ook wat andere ja. steden uh, ingenomen. En inderdaad, sinds die koep. Maar wat even echt? hoor, want ja, ze, nou, hebben dus, ja. uh, uh, ze hebben dat noorden onder de voet gelopen... met goed bewapend als ze zijn, want ja. het zijn niet alleen maar Kalashnikovs... maar waarschijnlijk ook uh, RPG's en uh, rocketpropelled grenades... En, en panzerwagens en toestanden. Dus ja. dat leger zwaar, ge, zwaar gefrustreerd. Die hebben toen een koep gepleegd, maar jij schrijft in een artikel... het lijkt wel of ze dat in een opwelling hebben gedaan... Die, ja, die militairen... Ja, die, vertel die, die, eens, hoe is dat gegaan ja, dan? Waarom ja, denk je dat? Om, om, omdat ze dus... Er was, er was al een weken lang... Uh, waar, waar Malinese in het zuiden... wat dus geen Touareg zijn... maar dat zijn meer negroïde volkeren... dus die zijn ook veel zwarter... die waren heel, heel boos dat, dat ze slag na slag verloren... Tegen die Touareg-opstandelingen in het noorden. En uh, ik, een vriend van mij in Segou, een Malinees. Eh, die, die uh, via Facebook had ik contact met hem. en die zei op een gegeven moment ook: van ja, twee broers van mij zijn uh, om het leven gekomen. in uh, Kidal, in die oorlog tegen de Touareg. Dus ik vroeg nog van ja, twee jongens uit het. Uit hetzelfde stadje, want de Afrikaan zegt altijd een broer. Ja, dat is nogal ver weg. Nee, maar dat waren gewoon echt echte mm -hmm. broers. En, en, en zo waren er dus heel veel familieleden, uh, families die, die familieleden hadden verloren in die oorlog. En op een gegeven moment zijn er ook zijn er in, in, in, in de hoofdstad zijn er, uh, ja, ook wel rellen uit, uitgebroken. Uh, en demonstraties zijn er geweest om de regering te vragen. Om, om inderdaad de, de, de militairen beter te bewapenen. Ze voelden uh -huh. zich eigenlijk vernederd. Ja, ja, echt letterlijk het, onder de voet het, gelopen daar een, in ja, precies En toen, toen die, die demonstraties hebben een paar weken geduurd. En toen, toen uh, inderdaad begin uh, half maart, toen kwam de minister naar de Defensie die wilde, die, die, die ontevreden militair gaan toespreken op, op een legerkamp. En toen is er, is er ruzie ontstaan. Ik bedoel, ja. en, en, en door die ruzie... Toen, toen zijn al die soldaten op dat legerkamp... zijn inderdaad... een groep zijn die naar het presidentie, presidentieel paleis getrokken. Ja. Omdat ze woedend waren. Ja. En inderdaad, binnen no time... hadden ze het presidentieel paleis in handen. En ik, ik, ik hoorde die berichten... via Facebook, via... Uh, via uh, and, andere Twitter en, en zo. En uh, ik kon het ook he helemaal niet geloven. Ik bedoel, ja, het de president van Mali, dat, dat was de meest uh, ja. democratische president van heel Afrika, was de, was de gedachte. En, en Mali was een, een, een schoolvoorbeeld van een land wat, ja, waar, het, waar het goed ging. Ik bedoel, economisch ging het eigenlijk helemaal niet goed. Maar Vrijheid, qua vrijheid was, was het echt ja. een, een toonbeeld voor alle andere Afrikanen. Maar zou het gewoon een ongelukje zijn dan? Zouden ze nu zelf eigenlijk denken, oei, wat hebben we gedaan? Ja, ik, ik vermoed <lacht> eigenlijk nog steeds ja, dat, ja. Ze dat, inderdaad, dat, dat, dat ze nu zeggen van oké, okay, sorry. Uh, zeker die er zijn al no Dan de boycottacties die nu tegen ze opgetoogd ja, zijn ja, in het ja, no er, er, er valt helemaal niks te, re, niks, nee. niks, niks, niks te redden. Voor, maar even voor die, de militaire situatie. Om te beginnen, Hoe ver zijn de toewerks met het realiseren van een vrijstaat? Ja, de, de, daar zijn ze nu dus heel ver mee. Nu ze echt Timbuktu hebben ingenomen. Ik bedoel, ja. Timbuk toe is Zonder eigenlijk... veel schade, want het is een prachtige stad, erfgoed. Ja, uh... ja precies. Een hele oude historische stad. Ja. Uh, heel belangrijk in de, in de slavenhandel vroeger, waar de ja. Touareg ook een rol in speelde. Ik bedoel, niet, niet alleen de Europeanen hebben in slavenhandel, gehandeld, ja. maar de Arabieren in samenwerking met de Touareg ook. Die gingen dan allemaal naar Marokko en... Uh... Ja. Tunesië, Libië. Um, maar inderdaad, ze, ze hebben die stad hebben ze zelfs al ingenomen. En die ligt eigenlijk aan de rand van hun, van hun gebied. Dus ja. het is ook niet zuiver Touareg die daar wonen. Er wonen ook Arabieren, ja. ja. uh, Songrijden. Dus het is ook een, een beetje maar, een gemengde bevolking. Dus inderdaad, maar het is een gebied waar zij van zeggen: dat is eigenlijk uh, van eeuwen her is het eigenlijk ons gebied. En we gaan dat nu maar eens. Hoe? Hoe groot ja. is dat gebied? En hoe, wat, wat omsluit het zo'n beetje? Ja, het gebied wat eigenlijk van de Torek is, omsluit dus vijf, vijf landen. Maar in, een, in het noorden van ja. Mali hebben ze nu eigenlijk al een groter deel in handen... dan dat eigenlijk van, van hen is. Ik bedoel, het, het hele noord, noordwesten van Mali is eigenlijk Arabisch. Dat is meer verwant aan uh, Polisario, uh, Westelijke ja, ja. Sahara, uh, Maur Mauritanië. En is er in het gebied wat te halen? Uh, ja... Er wordt klaar gezegd dat er veel olie, olie. Uh, is. En er wordt ook naar olie gezocht. Maar volgens mij is er, zijn er nog geen... Het uh, nee. is nog niet bewezen dat er echt winbare olievelden liggen. Maar dat je zou denken in, in alle omringende landen is olie. Dus, dus daar waarschijnlijk ook maar ja. op hey, dit moment... Uh, even over de explosiviteit. Hè. Kijk, uh, stel dat ze, ze hebben gezegd... We gaan niet verder naar het zuiden in Mali. Want dat is niet van ons geweest. En dat, uh, daar blijven we lekker we vanaf. Onze roots zijn van ons, ja. Ja. Maar als ze nou stiekem denken... Ja, maar wacht even, we gaan wel het in andere landen gaan we veroveren. Ja, dan, dan is het natuurlijk iedereen aan de beurt. Natuurlijk. Ja, want ik was dus in, in, in Libië, waar dus behalve toereks uit Mali... ook toereks uit Niger zaten. En, en die toereks uit Niger die zeiden ook van... ja, kijk, als in Mali een, een opstand is... dan ja, dan komen wij waarschijnlijk ook in, in opstand. Zo, zo, een domino-effectje. Ja, dat is niet de eerste keer dat die Touareg in opstand zijn. En, en, en in het verleden, in de jaren negentig was het ook. Dan, dan begon het in Niger. Vervolgens sloeg het over naar Mali. En, ja. en, en daarna weer Niger. En Alge, in Algerije begon maar dan het toen ook dan krijg je zo te heen, daarboven in Afrika zo'n hele strook. Waar ja, die hele Sahel het een heel zo groot, loopt. Heel groot nieuw land. Uh, een Bible Belt, maar dan in het Touareg. Ja, ja, en, en, en in, in Libië ligt er inderdaad ook een hele grote bom. Ik bedoel, al, al die immigranten die willen allemaal ja. een Libisch paspoort. En de, de premier van Libië geeft iedere, iedere Libiër 2000 dienaar... meer dan 1000 euro om, om ze tevreden te houden. Maar de ja. tuarek, die krijgen niks, want die hebben geen Libisch paspoort. Ja. En ja, dat zijn iets van 30.000, 40.000 Tuareg in het zuidwesten van Libië. En die hebben een eigen leger nu van ja. 2000 personen. En die eisen ook volledige burgerrechten. Alleen... Ja, iedereen achter kans klein dat die nieuwe Libische regering... dat paspoort ook gaat, gaat geven. Dus daar ligt ook een enorm... Nee, uh, Even terug naar Mali. Wat is nou het explosief, het gevaarlijkste voor dat land? Die opstand van die Tuareg die een eigen staat uh, proberen bij elkaar te schieten... Of die koep van dat leger. Die eigenlijk een ongelukje is waar ze vanaf willen. Ja, ja. ja precies. En dat is dus de vraag. Hè. Ik, ik, van de ene kant denk ik dat er veel militairen zijn die er vanaf willen. V van de andere kant hebben ze die koep gepleegd... om die aanval in te kunnen zetten tegen die touarek. Dus eigenlijk verwacht ik... Ja, ik weet het niet zo goed wat, wat, wat, wat we moeten verwachten, maar de kans is ook heel groot dat ze één deze weken inderdaad een heel grootschalig militair offensief uh, beginnen tegen die, de toer. Kunnen de, tegen ze kunnen dat? Tour. Ja, want ze, ze worden geboekt van alle kanten. Nou ja, het interessante is dat de Amerikanen al, uh, al, al bijna tien jaar lang een vrij intensief militair samenwerkingsprogramma hebben oh ja, waar, ja, tegen terrorisme. Waar, waar, hè? Ja, het Trans-Sahara Counter-Terrorism Program, en daar. Mali krijgt in het kader van dat programma meer geld... dan van de Nederlandse overheid aan ontwikkelingshulp. Um, en de afgelopen jaren, als ik in Mali was... dan zag je ook dat ze overal nieuwe auto's hadden gekregen... nieuwe, nieuwe wapens. Op zich waren die wapens er wel. En, en interessant is ook dat die Sanogo, de leider van die groenta... die heeft ook uh, tot drie keer toe een half jaar lang... aan Amerikaanse militaire academie uh, scholen gestudeerd... Dus dat is ook weer interessant. Hij heeft ook weer die banden met de, met de Amerikanen. En, en, en, ja. Misschien... Misschien is dat ook weer een manier om, om het probleem op te lossen. Ik kom over een paar weken nog eens terug, want dan is er vast wat gebeurd. Ik ben okay. heel benieuwd. Dank ja, ja, Dank wel. historicus en journalist. Hartelijk bedankt. Wij maken even plaats voor nieuws en weer en verkeer en sterren. Dan zijn we bij u terug met ons buitenlandpanel en met cultuur. Gedoe over een muntje aangaande Turkije en Nederland. Tot zometeen. nieuws.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 Dit is Radio 1.